Dat is nog eens een eerlijk gezegd. Ik staat nog buiten en ik hoor die tune ineens gaan. En dan denk ik, oh shit, ik moet, ik moet en, en, naar binnen. En dan rook je niet eens? Nee, ik rook niet, maar ik wil er wel even frisse lucht hebben. Um, nou, zoals altijd uh, zitten we hier ook in de tweede uur in Hotel Hoogland. Gastvrouw is Nel Kerkman. En zij heeft ook de redactie gedaan voor deze Goedemorgen Zandvoort van uh, 15 mei. Week 19 leven we alweer, binnen, dus, uh, Ja, het schiet op. Het schiet op en de techniek en de muziek vandaag in handen van Pascal van der Beek. En wij met z'n tweeën mogen dit programma met z'n tweeën doen. Ja, dat doen we ook. En wat gaan we doen in die tweede uur? We gaan straks praten met wethouder Tatis. In de kans staat dat hij een behoorlijk zware portemonnee ja. heeft. Dus we gaan eens vragen hoeveel kilo dat weegt. Ja. Ja, hoeveel kilo dat weegt. Ja, nou, ja. Por aan portefeuilles denk ik ook aan geld en dat soort zaken. Dus uh, ik weet niet... Uh, in, nou ja, we gaan, in... gaan kijken hoe, hoe zwaar die is. Nou ja... Uh, Klassiek Concert, gaan we het ook over hebben. Ja, uh, er komt uh, uh, weer een kamerconcert of een kerkconcert? Uh, nou, even... Ja, het, het is een kerkconcert. Ja. En daar gaat van alles gebeuren. Sopranen, Alten, Piano's en Toos Berge, die gaat ons dat uitleggen. Ge Georg Friedrich Hendel, werken zag ik uh, staan in ieder geval. En als laatste hebben we dan nog... Uh, Lana Lemmens. Lana Lemmens. En dat gaat over de Amsterdam Beach Bus. Daar uh, ging een, een, een delegatie van een aantal Zandvoortse mensen ging daar naartoe. Waaronder ook de man de die we straks uh, gaan uh, aan, uh, ja, hier aan de tafel gaan krijgen, wethouder Taters. Dus dat, uh, dus dat is zo'n beetje wat we gaan doen dit... Komende uur. Nou, en we hebben natuurlijk ook muziek klaarstaan, dus daar gaan we dan maar eens even mee beginnen. We gaan uh, met uh, het uh, verhaal beginnen. Uh, dit was uh, U2 overigens. Uh, met een, een nummer uh, uit de Batman film van jaren terug alweer aangeschoven. En dat is uh, nou, ik zal niet zeggen Batman. Maar <laughs> het is uh, wethouder status. Als, als, als je bij jou in je hart kijkt, volgens mij wel. <laughs> het, uh, Terug niet met zo'n... Hij uh, kaas <laughs> kan de bal doen. Ja, nee, nee. nee. Maar goed. Uh, nee, nee. Hij heeft... Uh, dat, dat is hij zeker niet. Uh, het is gewoon uh, wethouder status. Ik krijg een vermanend vingertje van <laughs> ik ik hem. Ik zal me netjes gedragen. Dus, voor de tweede keer goed dat het geen televisie is. Aangeschoven. Wilfred uh, Tatus, wethouder van Zandvoort. Uh, we hebben in de krant kunnen zien de verdeling van de, uh, de projecten en de dingen die te verdelen zijn, de portefeuilleverdeling. En het viel mij op en meerdere mensen op dat in de krant stond, dit is wel de zwaarste portefeuille. Uh, waarbij stond dat? Bij uh, de lijst die onder uw naam stond. Ah, uh, uh... Ja, dat is eigenlijk wel de consequentie dat wanneer je de verkiezingen wint en de grootste partij bent, dat je dan de belangrijkste portefeuilles toebedeeld krijgt. Maar ja, wat is belangrijk? Voor de een is het een belangrijk, voor het ander is het ander belangrijk. En wij hebben dus als VVD gekozen voor de toekomst van Zandvoort. En dat zijn dus de grote projecten toerisme-economie. En uh, ja, dat is dan een zware portefeuille. En zeker omdat toerisme en economie, uh, de, de, de meeste projecten die lopen al, daar is een aanzet gegeven. Maar toerisme en economie, daar hebben wij, uh, en dat is toch wel bijzonder, een deltaplan voor het verblijfstoerisme afgekondigd in het coalitieakkoord. En uh, dat, uh, dat houdt nogal wat in. Dat heeft u al ingezet, dat plan over toerisme, toen nou, u nog uh, uh, wethouder was... Dat, kijk, daar zijn voorbereidingen getroffen, ja. want het is natuurlijk niet iets dat uit de, de, de blauwe hemel komt vallen. Daar is uh, vier jaar door mij aan gewerkt met een bepaalde visie. Uh -huh. En op een gegeven moment vallen alle stukjes in elkaar en ben je klaar om uh, met zo'n, uh, ja, zoals wij dat noemden, deltaplan. Maar dat betekent eigenlijk alleen maar dat uh, iedereen en... en uh, en alles eraan mee moet werken en niet alleen in Zandvoort, maar ook uh, over de gemeentegrenzen heen om zoiets te kunnen realiseren. En de basis daarvan is, en dat is de eis die wij onszelf gesteld hebben, het doel wat wij onszelf gesteld hebben, is dat er uh, over vier jaar 250.000 meer verblijfstoerisme per jaar is dan op dit moment. Kunnen we die kwijt in dit uh, dorp, die 250.000? Nou, nou, nou ja, kijk, dat is dus een van de onderwerpen. Dat betekent dus dat wij bed en breakfast moeten antemeren. En daar moeten we de mensen enthousiast voor maken. Maar er moeten ook hotels bij komen en daar zijn we druk mee bezig. Ja, uh, Waar zou die eventueel kunnen komen, weet u dat? Uh, binnen de gemeentegrens van Zandvoort. Ja. <laughs> dat is een heel ja. mooi politiek antwoord, vind ik. Ja. Ik wil ja, er uh, uh, nog heel even terug naar het uh, aller allereerste begin. Uh, en dat is dus voor de, de apoliticus in Zandvoort over die vier uh, portefeuilles. Ja. We hebben het even voordat de microfoon open ging heel even over gehad. Hoe gaat dat nu? Je, uh, de overwinnaar die, uh, die zit aan tafel, maar er zitten nog uh, drie andere mensen aan tafel. Hoe verdeel je nou, nou dat die portefeuilles? In de eerste plaats is daar uh, toch wel een, een, een, een uh, grote gelijkwaardigheid bij. Hè? Het ja. is dus niet zo de overwinnaar die maakt het uit. Nee. Dat is absoluut niet waar. Uh, uh, uh, uh, het, is, het is natuurlijk wel zo dat de uitslag van de verkiezingen uh, wel een, ja, een bepaalde hiërarchie aangeeft van uh, ja, wat, wat wil de grootste partij en wat wil de partij daarna en wat wil de partij daarna. Ja. Nou en dan is het altijd heel prettig wanneer dat ook uh, uh, een beetje past bij de, de kwaliteiten van degenen die daar zitten. De ene is goed in financiën en de andere is goed in het organiseren van uh, iets. De andere heeft kennis opgedaan in toerisme. Uh, er is iemand die heeft een uh, grote ervaring in uh, PNO personeel en organisatie. En nou dus je gaat kijken van uh, waar liggen de kwaliteiten van de diverse mensen... dat is ook een belangrijk onderdeel. Ja. En eh, nou, op die manier... wordt toch wel in hoofdzaken... de portefeuille verdeeld. Maar er staat dus wel bij... en ik weet niet of dat in de krant is overgekomen... dat wij ook kijken of dit een werkbare situatie is. Dus ja. dat kan betekenen... dat al straks een eh, raadsprogramma... er uh, gemaakt is... Mm -hmm dat in de praktijk blijkt dat bepaalde onderdelen misschien beter bij een ander kunnen liggen. Een beetje geschoven worden nou, met, uh... en, en wat dus heel belangrijk is, en uh, dat hebben we wel degelijk getoetst... dat is de logica van de portefeuilles met de werkwijze van de organisatie. Uh -huh. En die kunnen we natuurlijk niet in één keer helemaal op de kop zetten... maar er moet een bepaalde logica aan zitten. Uh, ruimtelijke ordening heeft, en dat is een vrij omvangrijk pakket... en nou ja, vrijwel, vrijwel alles wat in dat pakket zit, zit in mijn portefeuille... Uh -huh. Dat is natuurlijk handiger dan wanneer je dat over drie portefeuilleouders gaat verdelen. Dus dat, er, uh, dat een ambtenaar uh, drie meesters heeft te dienen, om het maar zo uh, ja, ja, ja, ja. uit te drukken. Ja, ja, ja. dat dus zou zo werken dus wel. Ja, als, je zeg je? Zo, als je dat zo zou doen, zou dat zo werken. Dus het is inderdaad logischer. Ja, dat hebben wij dus nu ja. zo opgepakt. In de vorige periode was het dus zo dat uh, de ambtenaar, dat, dat hij met mij, uh, mij geïnformeerd had en dat wij een, een lijn hadden uitgezet. Dat hij stapte naar mijn collega Bierman en vervolgens weer op een ander onderdeel en vervolgens naar Tonen. En ja, dat is toch niet is het handig. Is toch een beetje snipper? Uh, dat, nou, dat hebben, dat hebben wij dus efficiënter gemaakt, denken wij. Ja. Was dat... Uh, uh, uh, Zwaar gezegd, de les van de afgelopen vier jaar, dat je nu nee, logisch gaat werken of is het gewoon gestroomd? Ik, ik, denk, ik denk dat elke vier jaar dat dat weer opnieuw een item ja. is en uh, dan uh, elke, elke vier jaar dan, dan zul je een aantal lessen opnieuw moeten leren. Ja. Ja. Nou ja, het, Voor iedereen. Het, het klinkt maar heel logisch als je het zo vertelt. Ja, nou, maar dat, een... ja, maar dit is nou toeval dat er twee wethouders zitten die doorstromen. Okay. Wethouders die doorstromen. Donne, en dat, donne. Donne. Donne. Nee, nee, nee, ik wil natuurlijk. En, okay. uh, we hadden het net over de toekomst van Zandvoort. Dus ja, in het verhaal van toerisme. Rooskleurig, en... zeer rooskleurig. Ja, dat uh, begrijp ik. Uh, maar ik zie: uh, ik loop uh, van de week even over het boulevard. Ik zie van alles en nog wat uh, komen aan ja rond paviljoens. Nautiek is, uh, is bijna ja. klaar. is bijna nou, zo goed als klaar. Ja. Uh, dan zie ik maritiem, zie ik, uh, ik verreizen. Uh, Take 5 staat er al. Uh, hoe zit dat uh, nou bijvoorbeeld? Voor de mensen die zo'n paviljoen hebben. Want ja, de toekomst. Uh, men wil graag wat langer open, heb ik ook wel eens uh, uh, gehoord. Hoe gaat dat? Nou, ja. Valt ja. nu meteen met de nee, nee, nee, oh, Nee, absoluut niet Want, want uh, dit is al uh, in de vorige periode Diverse keren aan de orde geweest ja. Het is natuurlijk veel te eenvoudig Om te zeggen we zetten vijf paviljoens Op het strand die het hele jaar door mogen staan En dat betekent dat Zandvoort Voor het jaar rond gaat mm -hmm. That's it mm -hmm. Jongens zoek het maar uit Nee, en daar moet natuurlijk een, een, een hele back office Moet daarbij <laughs> dat dat, dat, dat, dat, dat, ja. Dat, Nou ja, dat betekent En dan bedoel ik eigenlijk het uh, dorp ja. En de afspraken die je met elkaar maakt. Dat betekent dat er een jaar rond ook bed and breakfast moet kunnen zijn... om mensen hier, verblijfstoerisme hier, naar Zandvoort te lokken het hele jaar door. Ja. Dat is nog verboden. Dat staat nog in diverse bestemmingsplannen. Verboden? Ja, dat je maar vanaf 1 maart tot 1 oktober kamers mag verhuren in Zandvoort. Dat ze zogenaamde schuurtjes verhuren? Nee, het is, het is, nee maar, maar, maar men heeft dat nooit aangepast. Okay. Ik heb dat in de vorige periode ontdekt... dat in bestemmingsplannen, daar staan zulke krankzinnige dingen... wat eigenlijk een beperking inhoudt van de mogelijkheden die Zandvoort zou moeten hebben. Dus u begint dus met, eerst met het aanpassen van die bestemmingsplannen... En daar de boel te nee, ruimen en dan gaat allemaal, u uh, allemaal uh, de verruiming nee, van, van, nou, van ja, staanpavillons doen. U, u, uh, major, dat is in 2000 is besloten dat er ja rond paviljoens kwamen. Ja. En toen heeft men verder niets gedaan om uh, ook maar uh, de, daar die zaak te ondersteunen. Hm. Er is een, een, een, een pilot geweest die is geslaagd. Nou, that's it. Nou, vervolgens kom je achter allerlei zaken. Uh, een terrassenbeleid is daar bijvoorbeeld heel belangrijk in. Ja. We hebben nu als college gezegd, we willen dat uh, en, en, en dat zal ze beslag wel krijgen zeer binnenkort, zoveel mogelijk vrijgeven. Dat betekent dat wij eruit vanuit gegaan zijn dat een ondernemer zelf wel weet op welke manier hij het beste zijn klanten kan trekken en vasthouden. Ja. Ja. Dat betekent dat je ook in hartje winter, als er een zonnetje schijnt, dat een terras zo ingericht moet worden dat je lekker in een hoekje kan zitten... Met zijn en, en, nee, nee, nee, absoluut, je hoeft niet onder de grill. Nee. Maar dat je... <laughs> Dat is wel heel mooi ja. van, van, van u dat hij dat dan zegt, onder de grill. Ja. Nee, nee. Het, het, je, ja. je, je kan het terras ook zo inrichten dat je lekker windstil, dat het zonnetje er wel op schijnt. Ja, ja, ja. Ja, ja. En, en je ziet dat uh, misschien wat extreem op het Damrak. Uh, ja. Je ziet dat ook op uh, de botermarkt in Haarlem. Ja. Uh, en zodra de zon schijnt, dan gaan alle klappen die gaan open en, ja. en de schotten gaan weg en noem maar op. En op deze manier kan je dus ook uh, jaar rond... Uh... Uh. Ja? Dat, dat, dat is één voorbeeld. Ja. Het parkeren kan je erop aanpassen. Er zijn zoveel mogelijkheden om Zandvoort ook in de winter aantrekkelijk te maken. Want je kan het niet meer in een seizoen verdienen. Nee. En uh, dat is dan het grote verwijt van... Uh, en, en terecht overigens. van Er zijn alleen maar uh, patatzaken en shawarma's en een paar kledingboeren... die uh, hun rekken in, op de zondag naar binnen rijden... en op de maandag weer naar buiten en dan is de zaak weer gesloten... Uh, dat is een, een terecht, uh, een, een terecht uh, ja, verwijt aan, aan wie. Uh, ja, eigenlijk het, het allemaal, hè, toch? En daar ja. hebben we allemaal aan meegewerkt ja. in het verre verleden. Maar dat moet nu gewoon anders. Het moet nu zo zijn dat we voldoende verblijfstoeristen hebben het hele jaar door... waardoor je ook kwaliteitszaken kunt krijgen... die vanzelf zullen ontstaan op het moment dat er voldoende condities is. Ja, ik heb toch nog één brandende vraag. Ja. Dus ik zei net over terrassenbeleid. Uh, ja. uh, ik, ik, ik weet dat om één uur, boem, gaat, uh, gaat alles op z'n... Uh, nee, Niet? twee uur. Twee uur. Verkeerd geïnformeerd Goed. Ik heb als uh, raadslid in de tijd Met een initiatiefvoorstel Heb ik het kunnen ver, ho, uh, ver verlaten Van 1 naar 2 uur oh. En het bijzondere is dat ja. veel uh, Ondernemers om 1 uur Desondanks hun terras dichtgooien en, en dat, niet om twee en, uur. En dat mag dus tot twee uur zeggen. Ja, maar goed, er is dan blijkbaar niet altijd behoefte aan. Is maar maar, behoefte is. maar juist, juist op de, de, zeg maar de, de, de, de mooie, zwoele avonden die we ook wel eens kennen hier ja. in het ja, in, al, in alle opzichten. Ja. Ja. <laughs> dan, dan, dan, dan, dan, dan is het altijd bijzonder lastig. En, en soms niet uit te leggen aan je klanten dat je verder en om twee uur of om, om één uur naar binnen moet, terwijl uh, het uh, binnen niet uit te houden is. En ja. je eigenlijk gedwongen wordt naar zoek, buiten uh, te gaan. Ja, nee. als, ik al, als ik al die puzzeltjes zou hoor, ja. zoekt het college dan naar één uh, grote uh, in elkaar gepaste puzzel van bed en breakfast, van jaar rond, uh, van hogere kwaliteit uh, kleding en, en verblijfstoerisme. Uh, natuurlijk meer logies. Hè? Dus uh, hotels, yes. uh, pensions. Uh, we hebben in het vorige college al een pensionnota uh, gemaakt. Uh, waardoor het mogelijk wordt om uh, pensions uit te breiden. Dat was ook verboden in de bestemmingsplannen. Kon niet uitgebreid worden. Dat, moest, dat is dan waarschijnlijk wel een heel oud bestemmingsplan. Nee, helemaal niet. Dat is, uh, dat is begin jaren negentig. Uh, toen moet, was Ja, maar je moet, ja, nou, de, toen, is, toen is dat bepaald. Maar je moet niet vergeten dat wij hebben hier in het verleden en, en uh, ja, daar, daar wordt overheen gewalst, hebben wij wethouders gehad die zeiden, willen, en politieke partijen, willen we die toeristen eigenlijk wel? Ja, maar goed, uh, over het verleden, uh, dan nog even gesproken, en op het moment dat u uh, die, met die bestemmingsplannen waar u naar refereert, toen zat u ook geloof ik in de raad. Wie? U? Nee. ...in de gemeente aan begin jaren negentig. Nou nee, nee, ja, maar goed, ik heb het niet over alleen begin jaren negentig. Ik heb ja. me altijd verzet tegen die gedachten. Ik heb, ik heb altijd gezegd dat er een goed evenwicht te, te vinden is. En uh, het blijkt nu ook wel dat de inwoners daar ook zo over denken. Daar hebben wij de diverse uh, momenten gehad om dat uh, uit, uit te, te, te vissen... Uh, dat er een evenwicht te vinden is tussen het toerisme, het dagtoerisme, verblijftoerisme en het comfortabel wonen in Zandvoort. Dat Want... moet in balans zijn? Of, Natuurlijk ja. moet die balans gevonden worden. En, en, en, en alles, alles duidt erop dat ook de inwoners dat willen. Comfortabel wonen betekent ook dat je een ruim voorzieningenpakket hebt. Ik, ik heb nog een vraag. Ja, ja. Ik, weet, ik weet niet. Ik uh, ja, oké. Okay. Ja. Ga jij eerst? Ga ik eerst? Ik kom in mijn blauwe Japaner aanrijden op uh, de hoek van de Tolweg en de straat en de Zandvoortslaan. Ja, nogal erg onoverzichtelijk vind ik hem nog steeds ja, dat, uh... ik vind het al sowieso fout om met een blauwe Japan er aan te komen <lacht> ja. Ja, kan de groene... hij rijdt tenminste nog wel dus, uh... ja, als je met een groene uh, connectie nou, aankomt dan ik, ben je bijdra of een witte japanner, dat kan, ik, kan ik, natuurlijk ook ik ken jou niet anders dan op de fiets nee, maar en, en, dan mij... dan zou je, en dan zou je moeten zeggen ik kom op de fiets aanrijden bij de kruising Tolweg Zandvoortsalaan ja, en, en, en, en wat is dat geweldig geregeld nu voor de fietsers. Want die veiligheid ja, is die enorm, die enorm toegenomen. fietsers wel. Bedankt, wethouder. Ja, da, da, da, <Güls> dat ik u als, had ik verwacht Daar zou ik zal u. u als fietser ook voor bedanken. Ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Dit is een hele ongelukkige situatie. Wij hebben daar afspraken gemaakt met iemand die daar woont in verband met grondverwerving die nodig is om daar een rotonde aan te leggen. gemeenteraad heeft besloten dat daar een rotonde zal komen en dat is ook de meest veilige ...en efficiënte wijze van verkeersafhandelen. Mm -hmm. En uh, ja, die afspraak is uh, niet helemaal uh, afgelopen zoals wij verwacht hadden. Mm -hmm. En wij zijn nu bezig met een, uh, een, uh, twee, uh, ja, zeg maar twee uh, procedures. Mm -hmm. Eén om alsnog te proberen het in der minne te verkrijgen. Uh, en de andere, dit is gewoon een onteigeningsprocedure. Uh, gewoon, uh, of gewoon een, een bikkelharde onteigeningsprocedure. Van de rechter moet maar uit, de uitspraak doen uh, of wij het kunnen onteigenen en voor welke prijs. En daar zijn termijnen voor. Daar kunnen we niet versnellen, en het is een heel ongelukkige situatie. Ja. Nee, dat... dat zijn we eens gewoon. Ook met dat de blauwe de... Japan, ja. maar ook met de witte Japan. <laughs> met de witte Japan. Nou, ik ga het niet over mijn automerk hebben, maar uh, wel even <laughs> over de inhoud van de portefeuille. Er ja. staan hier een aantal uh, dingen op, die ga ik ook een beetje opnoemen. Uh, Kunt u in het kort reageren uh, wat daar nou het zwaartepunt aan is? Of wat er leuk aan is? Of, of wat, wat daar te verwachten is? Uh, liefst in één of twee zinnetjes, want het tijdje loopt door. Ja. We hebben het gehad over het uh, Deltaplan, over de 250.000 toerisme. Dus dat uh, uh, Daar is nog heel veel over te vertellen, maar daar kom ik een keertje apart ja, voor. Ja, zo, ja. Ja. Strand hebben we ook. Strand al. hebben we gehad. Ja. Ja. Wat gaat over? Uh, de nou de ja, kijk, strand maakt natuurlijk. Wat maakt zand voor het bijzonder? Strand. Strand, de zee. Eh, dat valt eigenlijk, vind ik, onder het eh, pakket eh, toerisme en economie. En eh, vandaar dus dat eh, dat in het pakket is opgenomen. En eh, eh, het lijkt me het meest efficiënte om dat dan ook... Eh... Binnen mijn portefeuille te houden. Dan, dan zou het Circuitpark Zandvoort. En dat, is niet altijd, en dat is niet altijd leuk. Nou, ja. Circuitpark uh, Park Zandvoort zeker. Want wij hebben uh, extra geluiddagen gekregen. Ja. Dat uh, maakt het mogelijk om internationale races te organiseren. Is dat bekend nu? Wat zeg je? Is dat nu bekend? Uh, dat, uh, dat, is, de dat, de twaalf... dat is officieel, ja. ja. Uh, uh, alleen uh, er moet hebben nog een invulling gegeven worden. Uh, oh, nee, ja. Uh, ja, een afweging tussen de provincie en de gemeente. ...voor hoeveel decibellen... Maar, ...maar dat is iets waar we allemaal uitkomen... ...maar dat betekent dus gewoon... ...dat we meer internationale producties daar kunnen leveren... ...en het verblijfstoerisme... ...dat zijn dus mensen die gewoon vier dagen... ...vijf dagen in Zandvoort zullen blijven... ...dus dat betekent dat we... ...het verblijfstoerisme daar een boost mee kunnen geven... En wij moeten zorgen voor uh, een betere accommodatie. Hmm. Want nog steeds is het zo dat uh, de vips die uh, op het uh, circuit uitgenodigd worden, die worden in Duin en kruidberg ondergebracht of in Noordwijk. Sommige. Nou ja, daar dus dus schaam je je dood voor als badplaats van Zandvoort. Ja, moet je, ja, daar je... moeten wij zelf gewoon kwaliteit kunnen leveren. Ja. En daar zullen we ons voor inzetten. Vandaar het circuit. Ja. Dat kan er weer bij ruimtelijk ordningsbeleid komen. Uiteraard, dat is een onderdeel daarvan. En dat is dus de vraag van waar komen die hotels? Ja, binnen de gemeente Zandvoort. Ja, dat en is de ruimtelijke ordening. Ja. En de ruimtelijke ordening. Dan heb hier. ik hier nog uh, projecten. Nou, nou projecten dat zijn uh, Middenboulevard, Louis Davids Carré, Noord. Uh, Nieuw Noord Wijkontwikkeling Nieuw Noord uh, Bedrijventerrein, Huis in de Duinen uh, Sofiaweg okay. Dat zijn allemaal projecten die in ontwikkeling zijn Grootste project op nu, tot nu toe Wat in ontwikkeling is is Louis Davids Carré en dat loopt ja, uh, vindt, vindt u dat een uh, zwaartepunt In uw portefeuille? Nou, u, u, nou die projecten dat is het zwaartepunt okay. dat is uh, het Nog zwaartepunt. Één, één ding over Nieuw Noord, uh, er ja. is ooit een schouw geweest met de ondernemersvereniging Zandvoort. Ja. Was u daarbij? Of daar ben ik was bij, voor ja? het grootste deel, ja. ja um, wat is u daar toen opgevallen? Als ik u uh, zo vrij ben. Dat er, een, nou, nou ja, dat er een aantal zeer betrokken ondernemers zijn die toch wel haast willen maken, met name voor het bedrijfvertrein. Nou ja, dat is wel op... extra aandacht extra aandacht krijgen. Maar we zitten met de ontwikkeling natuurlijk van uh, hoe de kei het verder gaat doen. Ja. Uh, ja, de kei die heeft, wat moeilijkheden ja, op het, uh... die heeft wat moeilijkheden op het moment. Dus, uh, ja, hoe die samenwerking verder zal lopen. Ja, ik zit er net als uh, portefeuillehouder en we gaan om de tafel zitten. Mm -hmm. hoe de toekomst eruit, en bespreken hoe de toekomst eruit zal gaan zien. Prima. Gezien de tijd pak ik er nog uh, twee uit. Monumenten. Uh, wat, wat gaat u daarmee? Nou, mee? dat heeft uh, te maken met de bestemmingsplannen met name... En uh, dat is uh, zeg maar de, de, de, de, de grootste druk die erbij is. We hebben natuurlijk niet zo gek veel monumenten in Zandvoort. Oh, hey, maar de, er de, is de, grote de. druk vanuit de raad om dat wat we hebben, dat we dat moeten zien te behouden. Okay. En uh, er is een opdracht van de raad voor een nieuw bestemmingsplancentrum. Dat gemaakt wordt, uh, moet worden op basis van de welstandsnota, beeldkwaliteitsplan. En daar waar mogelijk beschermde dorpsgezichten moeten worden uh, ja, uh, bepaald. Uh, nou ja, dat is, uh, dat is eigenlijk meegenomen met dat bestemmingsplan. Oké, okay, en de laatste? Kustverdediging. Gaan we nog, er staat ons wat te wachten? Uh, ja, helaas, staatssecretaris De Fries is opgestapt, want ja. die wilde hier helemaal uh, verdedigingswerken. Dat is de aan. Mens, <laughs> <laughs> nou ja, dat is de kustverdediging. Ja, ja, ja. Nee, <laughs> nee, maar uh, Nou er is een deltaplan uh, voor de kust. Alweer een deltaplan. Ik weet niet wie eerder was. Het is, ja. Ik denk in Zeeland, maar goed, ja, dat, is, dat is het, er is het een oude Deltaplan. Delta ja, er is een Delta-commissaris. En uh, die heeft de zwakke schakels uh, die worden in beeld gebracht. Zandvoort maakt geen deel uit van de zwakke schakel. Tot 2050 is Zandvoort veilig verklaard. Uh, ja, extreme situaties natuurlijk uh, buitengelaten, maar uh, in alle redelijkheid tot 2050. Nou, dus wij moeten ons gaan herbezinnen wat de consequenties daarvan zijn. Maar dit is een landelijk project. Mm -hmm. En de aftrap die is afgelopen woensdag geweest. Ik ben daarvoor in uh, Rijswijk geweest met de... Uh, Gedeputeerde en een aantal mensen zijn daar. Uh, ja, belangrijke mensen die daar wat te zeggen hebben. Okay. En ik ben daar als, als, als waarnemer van Zandvoort geweest. Goed. Nou, we weten weer een boel meer over de verdeling en hoe het tot stand gekomen is. We hebben inhoudelijk wat gehad nou. over een aantal dingetjes. Uh, bedankt voor de komst. Graag gedaan. En ik kom graag praten over het Deltaplan Toerisme, verblijfstoerisme. Daar gaan we over 20 minuten aan toe. Dan komen we, we nog dus wel op terug. Kort. Ik dank u. Ja. Ze, ze, ze kakelen ook gewoon door de platen heen. Ja, rustig. Dit is uh, Tina Turner was dat overigens. Met What's Love Got To Do It. Uh, drie minuten over half twaalf. Uh, uh, uh, uh, waarschijnlijk al gehoord. Toos Bergen. Goedemorgen. Goedemorgen van de Stichting Classic Concerts. Um, vorige week uh, zag ik een, uh, een dapper man... Uh, uh, alweer het een en ander doen met, uh, met, uh, met dit soort. Uh, ja, maar, maar dan in iets groter formaat. Uh, die sprongen over muurtjes heen. En oh, die man doet zoveel. Die man fijn. doet al zoveel. precies man, wie je ja, bedoelt. Maar die man moet dat eigenlijk van zijn leeftijd eigenlijk niet meer doen. Dat hij over muurtjes heen springt Dat, dat is een springen? bekende kaasboer. Dat ja, is een bekende kaasboer. Hij is kaasboer. jonger dan niet, hoor. Hij is ja? ja Is hij ook nog gymnastisch aangelegd? Oh, die man is zo leeg. <laughs> Goed, uh... Hij luistert, hij luistert ja. nu, Peter. We hebben het over jou. Hoor. Oh, ja, Peter. Hij, hij doet ook wel zijn middag Jawel ja? Ja. Maar Wat is de leeftijd? Ja. Ook dat mag. Ja. Maar daar gingen we niet over. We hebben nee, we over, het over. van aanstaande <laughs> ja. zondag. Ja, daarvoor zit je ja. hier natuurlijk. Ja. Uh, de mooiste duetten staat ja. er. Ja. Wat, ja. Wat, wat, wat, wat zijn de mooiste duetten dan? Zangstukken uh, uit musicals, opera. Uh, nou, gewoon hele mooie zangduetten. Ja, ja, ja. Ja. ja. Liedstukken, hoe wil je het uh, Iets noemen? ook, uh, ik had ook begrepen, Georg Friedrich Hendel zag ik in de gamme voorbij vliegen. Ja, ja, ja, ja, voor ja, ja. ja oh, het is een heel gevarieerd programma. Ja. Uh, van uh, Purcell tot uh, Pegolesi uh, Vivaldi, Vivaldi uh, Maar ook uh, een aantal Onbekende componisten staan ertussen Wat zijn dan wat minder Bekende componisten? Uh, nou voor mij, ik, ja misschien mensen Die bijvoorbeeld van opera houden ja. die, uh, die kennen deze componisten Waarschijnlijk wel, ik, uh, ik ken niet iedereen En ik heb ook het een en ander opgezocht Want ik zag bijvoorbeeld, toen ik het programma kreeg Zag ik uh, Engelbert Humperdink Met uh, een met ...jaartal erachter, ...van geboorte en overlijden... ...dat ik dacht, nee, dat kan helemaal niet... ...want die man leeft nog. Dat is wel een heel oude engelbert bedruppering, ja. 1854. 18, <laughs> ja. Maar toen ben ik dus even gaan googelen... ...maar dit blijkt dus een Duitse... Uh, ...componist, uh, muzikus... ...dirigent, uh, muziekpedagoog... ...te zijn. Hmm. Uit die periode... Ja. En het dus helemaal niets te maken heeft met de Engelbert Humperding die wij kennen nee. als Franse Chansonnier. Wat ik ook hier heel erg leuk uh, zie staan is een, ja, een stuk van Harry Banning en Arne ja. M. G. Schmid. Ja. Vluchten, Vluchten kan, niet, kan nou, niet meer. Dat is prachtig toch? Ja die is goed. En dat wordt dan door die twee dames gezongen. Nou het zijn al prachtige vrouwen om te zien. Maar uh, ik vind het een schitterend programma hoor. Ja. Dus dat wordt alleen maar heel erg genieten morgen. Nou, Lisette uh, Emmink. Lisette Emmink, ja. En uh, Carine Finken. Ja. Waar komen die vandaan? Uh, Lisette komt ergens uit de kop van Noord-Holland vandaan. En Carina uh, durf ik niet met zekerheid te zeggen waar die vandaan komt. Maar, uh, nou. Het is een, een uh, Nederlandse alt die al heel hm. veel uh, bekende... Uh, optredens heeft verzorgd. Mm -hmm. En in, in uh, hoe heet dat? Uh, Mattheus heeft ze geloof ik in meegezongen ook. En uh, in opera's en operetten zingt ze mee. En... Spelen zij vaak samen of is dit een gelegenheid? Ja, nee, ja. nou, ze heb, uh, Lisette heeft een uh, wat, wat vers meer verschillende ja. uh, uh, composities, om het zo maar te zeggen. Ze speelt bijvoorbeeld uh, wel eens met Carla Bos samen, dat is een harpiste. Ja. Uh, ze heeft een duo en dat heet Tercalidus. En dat is dan met een. Luidtisten en een harpiste, en oh. zij als sopraan. Dus zij heeft meerdere opstellingen, om het zo maar te zeggen. Dat ze dan uh, ja, gevarieerde programma's kan geven. Net afhankelijk van wie er kan en wie beschikbaar is, uh, vormt zij haar. Uh, programma. Maar zij is dan degene die dat... Zij uh, trekt de kar. Ja, zij trekt de kar en wij zeggen van, god Lisette, we willen dat of dat. Hè? We maken er een mooi programma omheen en zij gaat dan aan de slag en uh, ja. zegt van, ik jullie heb... Jullie vertrouwen daar praat... voor 100%. Ja, oh, ja, ja, ja, volledig. Altijd goed. Ja. Altijd goed. Nou, altijd goed. Ja. Ze is nou, al uh, zo vaak bij ons in het programma geweest. Ja, dat klopt. Ja. Dat want dan... ze heeft ook gezongen in Focaviata. Daar ja. heeft ze ook ja. als uh, soliste mee gezongen. En uh, ja, het heeft gewoon een hele prachtige wat, stem. Wat, ik, wat mij opvalt is ook dat zij de masterclass gevolgd heeft bij Ellie Ameling. Ja. ja. Dat is ook niet uh, de eerste, Dat is eerste, niet de minste, nee, nee. Nee, dat klopt. Ja. Dat, dus het is, dus, dus, ja. Ze heeft gewoon wat dat betreft heel veel uh, al op haar konto Ja. Is, dit, is dit een uitspringer? Dit concert? Uh, uh, nou, nee, vind ik niet. Nee? Je bedoelt dat dit van het hele programma, jaarprogramma? Ja, ja, ja. Nee, nee, vind ik dat dit een... Gewoon heel goed? Nou, ik vind eigenlijk dat alle programma's die we ja, hebben, uitspringers ik, ik, <laughs> ik vraag het ook niet zo, maar ik wilde wil eens wat uit, uitlokken bij hem. Ja, nee, ik vind eigenlijk alles wat we hebben wel heel ja. mooi. Want het je is... kan niet zeggen van, dit is het mooiste van het hele jaarprogramma. Want we hebben de Stabbert Maten gehad van Pergolesi. Nou ben ik daar een heel grote fan van. Dus dat vind jij weer heel erg mooi? Dat vind ik weer heel erg mooi. Maar wat het mooiste is wat wij doen, denk ik... dat we zo'n gevarieerd programma hebben. Iedere maand is er voor ieder wel wat wils. Nou dat, dat denk ik dus ook. En die kant wil ik ook een beetje op. Ja. Uh, jullie zijn zo verschillend van, van, van, uh, van, van genres. Ja. He, van uh, Malababa tot uh, ja. mooie, mooie ja. dure concerten. Ja. En toch... Ik trek je iedere keer weer publiek in die kerk? Ja. Zie, zie je dat wisselen? Uh, we hebben een vaste kern. Dat vind ik wel heel erg leuk. Mm -hmm. Echte trouwe bezoekers die iedere zondag met, alle... Die komen bij alle concerten. Of ze moeten iets, zelf, ah, ja. iets anders hebben. Maar in principe komen die bij alle concerten. En daarnaast zie je uh, ook. Uh, gericht, gericht bezoekers. Ja, waarvan je dan weet van tevoren als je ze binnen ziet komen, denk je, hé, hey, dat zijn vreemde gezichten. En die dau- of die dau- duren ja, die we dus ook meteen een jaarprogramma in de handen. En soms zijn het toeristen die hier dus zijn en die zeggen dan van, nou ik ben hier maar... Dan zeggen we, ja maar het is wel een reden om weer eens terug te komen. Zijn er ook uh, zandwoorders die naar je toe komen en die zeggen van, nou ik kom specifiek voor dit concert. Dat is mijn genre. Dat heb ik nog niet echt zo... Nee, uh, nee, nee, nee. Nou, ik heb wel... Ja, omdat, een, omdat het zo gevarieerd is. Ja, ook behoorst, ik, ja omdat... ik heb wel één... Uh, er is één dame en die... die daarvan weet ik dat als het wat zwaarder is... Dat ze dat dan niet... Uh, nee, ja, ja, daar houdt ze dan niet van. Die zeggen: ik wil hier vrolijk weer de kerk uit. En toch hadden we vorige week... Of vorige maand een programma... Wat in mijn ogen toch best wel wat zwaarder was. In ieder geval in vergelijking met dit... Maar prachtig mooi was. En waarvan ze zei: van: Goh, ik ben wel gekomen. Ik dacht van Nou het zal wel zwaar zijn. Kan in de pauze weg als het. Ja, dat doen. kan altijd. En maar die gebleven is. En zei, ik vond het prachtig. Dus ja. dat is Ja, het is soms ook voor ons, want kijk, we proberen wel als we mensen contracteren te zeggen van, wij, wij bepalen, ja. hè, het is wel ja, zo ja, is dat wij dus. zeggen van, uh, wij hebben in principe een, een Classic FM publiek, zeggen wij altijd tegen degenen die komen, zodat ze zich daar een beetje aan kunnen oriënteren mm -hmm. en we willen weten waar ze mee komen en als wij zeggen van nou, dit is wel echt te heavy of te modern, uh, waar ik zelf ook niet van hou, dat uh, liever niet. Is, of dat ook kies maat, iets anders. is dat ook een beetje maatgevend? Van, van uh, het is net als wijn. Je houdt uh, van een goede fles wijn of een goede wijn. Uh, en dat is ook met, uh, met dit. Van, nou, je vindt het het iets prettig ja, om, het om iets te contracteren of helemaal niet. Ja, want ik, nou ja, wij hebben met z'n drieën als bestuur sowieso wel. Dat als we met een nieuwe programma bezig zijn, dat we absoluut kijken van. Uh, dus je, Johan, hè, jij en Peter. En Peter. Ja? En van wat, wat brengen deze mensen? Hè? We, hebben dan, we krijgen. ...in de loop van het jaar steeds aanbiedingen binnen. En dat bewaar ik dan. En dan gaan we dus in september, oktober... ...gaan we daarmee aan de slag. Ja. En dan kijken we we gaan luisteren. Want we hebben één keer de missen gehad ...dat we iemand gecontracteerd hadden, een koor... En ...waarvan we toen ze begonnen al zoiets hadden van... oh my god, dit... Ja, dat kan, dat kan. Dat, kan. Ja. dat kan. Maar toen hadden we ze dus ook niet gehoord. Maar we vragen sowieso altijd ja, om muziek. Een CD, ja, dus een demo. We gaan zelf luisteren. Ja, voor de en. mensen thuis is het dus... Johan Berenpoot en Peter Tromp. Want dan is het ook duidelijk van welke Johan erbij past. Ja. Want anders dan... Is er wel een andere Johan dan? Ja, om, uh... Is er een andere Johan Nee dan? hoor, nee hoor. Het, is, het is Johan Berenpoot, Peter Tromp en Toosbergen. Dat weet Toosberg, iedereen ja. tegenwoordig. Ja, ja, maar wat waar je zeggen bent? Nou, dat we dit Illustre trio toch weer eens moeten oproepen. Want dat doen we geloof ik uh, om, de, om het half jaar om weer een buitenconcert te geven. Ja. Oké, okay, ja, het maar het weet, je, plein. weet je wat voor geld dat kost? Ik weet het. Weet je wat dan dat... ik weet het. We hebben dat uh, toen we de um, Camino Burana hadden gehad, zijn we met Leonard Bernstein bezig geweest. Maar. Het is bijna niet op te brengen. Het is bijna niet op te brengen. Als je weet, en dat, dat meen ik oprecht... hoor, wat Peter Tromp daar privé aan geld in heeft gestopt. Ja. Waar hij nooit geen cent van terug heeft gezien. Hmm. En dat kan je niet nog een keer vragen. Nee. Nee, dat nee, kan nee, nee, gewoon je gewoon niet. Van een probleem kan, kan, kan je het nooit vragen. Nee. Maar het zou nee. ook gigantisch zijn. Het zou ook fantastisch zijn. En natuurlijk denken we daar wel eens aan. En natuurlijk hebben we wel eens dat we zeggen van... ...grote productie hmm. dan niet in de katholieke kerk... ...maar weer eens buiten op het plein. Is, is dat een kwestie van een goede sponsor dan... Te ja, te ja het is, te het is, te het is ja, ja het is puur een kwestie van geld ja altijd dat uh, dat, dat is, is dit dat soort, is ook we dit kunnen dit dingen zo dingen, als we willen uh, iedere maand een buitenconcept geven zoals toen met de camine Burana. Ja. maar de, dan de mensen er wel, zijn er ja. wel ja. maar dan moet er natuurlijk wel een hele goede sponsor uh, zijn ja. van die ja. dat heel graag wil doen je hebt zo ja, dus uh, anderhalve uh, ton nodig ja. Op toonblik is het in de wereld van sponsorij gewoon erg moeilijk. En, uh, het is, wij zien in voor je. Je moet gewoon heel schrapen. Ja. Dus, maar ik blijf hem toch om het half jaar vragen. Toos. Ja, en het mag. En, en, uh, mag. Want wij blijven er ook aan denken. gaan wij dit winnen en dan komt we <laughs> tot Ja. gaat het dan uit jouw portemonnee komen of uit mijn nee, portemonnee komen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee dat, uh, dat dat we blijven net zo lang zitten tot het uh, Zien tot we tot dan gaat. wel. Misschien iets voor de VVV? Nou weet je veel, ja. weet je veel. Misschien willen ze wel meedoen. We gaan Misschien straks we gaan even met de VVV daarover praten. Toos, bedankt voor je komst. Graag gedaan. <laughs> uh, morgen kerkconcert, kerkje open. Drie de, uh, half drie de kerk op, open, drie uur concert. Openschaalcollectoren openschaal afloop, toegang gratis. Voor de vaste ja. items zijn er weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ga jij samen met Klaas hier nee. bij de <laughs> Oh, <dankjewel>. Nou, succes. <laughs> Jullie mogen deze. Now it's time for the pretty little idiot to come forth with a real pretty song, and it's called Not Fair. Let's make her welcome, Ms. Lily Allen. Via de eten weer de, de, de lucht invliegen. Uh, Lily Allen was het met Not Fair. Nou, er zijn nog wel meer dingen die niet helemaal fair zijn. Maar goed, uh, we gaan uh, het eens even hebben over uh, de VVV hier in Zandvoort. Er is het nodige veranderd. Ferry Verbrugge is uh, weg als directeur. En ineens kwam daar Lana Lemmens voor terug. Die daar ineens, toch al ineens nee, is niet helemaal waar uh, je liep. Al uh, je was al aan tijd op de achtergrond uh, al flink bezig, marketing deed je toch? Ja, goedemorgen. Zijn, uh, goedemorgen, ja. <laughs> uh, <laughs> ja wij ja. zijn 1 mei, twee jaar geleden samen aan het project begonnen. Ja. En zijn jullie eigenlijk een twee-eenheid wat betreft die VVV geweest? Ja, hoor. En nog ja? steeds, ik ja? bedoel, Ferry is niet weg. Nee, ja. niet. Uh, ja. We zijn met z'n tweetjes. Uh, ja, toch wel degene die daar uh, de, de weg hebben behandel, bewandeld en, uh, en de weg ook hebben uitgestippeld. En het ook blijven doen, want we zijn nog lang niet klaar. Ja. Er is Amsterdam... alleen een, een wisseling geweest. Ja, de Amsterdam Beach Bus, die, uh, was deze week uh, zeg maar in het nieuws. Want uh, die is gepresenteerd. Uh, de bedoeling was dat uh, de Amsterdam Beach bestuurd werd door Albert Kalf. Maar uh, die had zijn groot rijbewijs niet. Ja, nog... hij wel, dat heeft hij wel. Ja, maar hij heeft geen buschauffeur. Mag... Uh, de... Er is een verschil tussen uh, dat je Zit met een dan? bus mag rijden en dat je met passagiers mag oh, rijden. Dus ja. Dus... En... Uh, en ja. hij wilde dat wel doen en dat was ook gewoon een afspraak, maar op het ja, puntje bij paaltje... Hij zou hem ook zeker niet naar Zandvoort rijden hoor, dat wisten nee. we al. Maar ja. hij zou hem in ieder geval uh, bijvoorbeeld tot aan het Centraal rijden. Maar ja. de, de, de exploitant van de bus, die was het daar echt niet mee eens. Dus we hebben het nu uh, gewoon gezellig uh, op die manier gedaan. Dat ja. was ook goed. Hm. Nou, het is natuurlijk wel risicovol met uh, 40 mensen in de bus, dus verstandig besluit. Precies. Uh, hoe was het in Amsterdam? Ja, leuk. Ja, het was echt uh, een feestje en uh, ik kan wel zeggen een Zandvoortsfeestje. We hadden een hele sterke vertegenwoordiging vanuit Zandvoort, nou, daar waren wij natuurlijk ook erg uh, blij mee. We lieten onszelf weer even goed zien. Dat nee. werd ook uh, aangehaald door diverse mensen daar. en In parool stond een, uh, een behoorlijk stuk over de en Beachbus, maar ook over uh, ja, de grote vertegenwoordiging uit Zandvoort. Dus Ik denk dat we ons met z'n allen van een, een goede kant hebben laten zien. Uh, we, we hebben daar eigenlijk ja, een feestelijk startschot gegeven aan de bus. En nou, je was erbij, en volgens mij was het uh, een leuk feestje. Ja, maar wat nou. gaat die bu bus nou precies doen? Uh, rijden, ja, dat snap ik. Maar <laughs> ik, zel, ik zie een haltebord uh, uh, staan bij, bij het Holland Casino voor de deur. Klopt, dat is een opstaphalte. Dat is dan, of een, uh, ja, in ieder geval, een opstaphalte uh, aan het eind van de middag uh, kan je dan op die bus en kun je terug naar Amsterdam. Nou ja, en smorgens natuurlijk ook. We ja, hebben in precies. Zandvoort 4 Uitstaphaltes, die tevens instaphaltes zijn. Ja. Dat is bij het Sun Parks, bij NH Hotels, bij Best Western en dan hier bij het Badhuisplein. Ja. Um, de bedoeling is dat je smorgens richting Amsterdam zou kunnen, eventueel. Ja. Als de bus is aangekomen met alle mensen vanuit Amsterdam. Ja. En smiddags uh, wordt je weer opgehaald. En tevens worden de mensen die dan een dagje in Amsterdam zijn geweest weer teruggebracht. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, een dubbele functie. Ja, oh, het was ook een aardig ritje. Ik heb ook begrepen dat uh, uh, Marit, die ging een en ander uitleggen. Dat Marit, gaat nu, uh, ik weet het niet meer. Ik ken Marit die, van Bohemen, uh, die campinglife. Uh, die verschrikkelijk goede reclame van, de, dat is ontzettend zitten schrijven uh, over de moeder. Ja, dat precies. hoor ik een beetje terug in de stem, overigens. En voetbalfrouwen, ja. Ik uh. ken haar verder natuurlijk ook persoonlijk niet, maar ze is ontzettend uh, leuk, leuk mens. Die had wat weetjes en dingetjes en die stond al keurig uh, in de lijst die we meegekregen ja. hebben. En dat gaat ook verteld worden aan toeristen. Ja. Er gaat elke dag een hostess mee die vier talen spreekt. En uh, die gaat in ieder geval uh, alle weetjes naar Zandvoort toe. Dus de weg naar Zandvoort zal ze dat hmm. doen. Maar uh, andersom ook. Dus, uh, of ze, dat kan ook een, een manier zijn. Ja. Maar... Um, ja, die, die gaan in ieder geval heel veel informatie over de route en over de twee eindbestemmingen. Dus over Zandvoort en Amsterdam nou ja, vertellen. Dus, dus het heeft ook een beetje uh, toeristische waarde als, als, als je mee gaat rijden. Ja, niet absoluut. Niet alleen maar ik ga nee, van hier naar de strand. Het is, nee hoor, het is echt een excursie. Zoals je dat uh, ja, in het buitenland, uh, ik heb het in ieder geval in Barcelona en in Lissabon, overal geweldig. heb ik het uh, gedaan. Ja. En zo moet dat ook in Zandvoort, uh, CQ Amsterdam misschien, zijn. Ja. Misschien moeten we in Zandvoort een klein busje toeristiek maken. Ja. <laughs> nou, maar ik, ik vind dat geweldig. En uh, je ziet er steeds meer. Ik heb nog even met die meneer van ticketing gesproken. En die was ook super enthousiast over het project. Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, Sergio ja. van Tours en Ticket. Ja, dat is eigenlijk uh, de partner waarmee we het samen doen. Ja, zij zijn dat gewend, zij zijn daardoor groot geworden. Zij hebben elke mm -hmm. dag vier bussen naar Volendam rijden. Uh, ze hebben zelfs bussen naar België rijden, naar Rotterdam, naar Delft. Eigenlijk alles wat in, in Nederland hè, het thema van Amsterdam is ook Amsterdam <coughs> bezoeken Holland zien. Ja, en daar spelen zij gewoon ontzettend goed, goed in. op in. Ja. ja, er zijn gewoon heel veel toeristen die komen naar Amsterdam met het idee, dan zie ik heel Nederland. En dat, dat bieden zij aan. En daar okay. zit nu ook Zandvoort bij. En ja, ja. uh, nou dan zie ik ook iets uh, staan over de Stichting Marketing ja. Zandvoort. Dat is dan een, een krachtenbundeling van, uh, van een aantal uh, elementen. Stichting Marketing Zandvoort is, is de stichting waaronder VVV... Eigenlijk is het Stichting Marketing Zandvoort handelend onder de naam VVV Zandvoort. Ja. Die is opgericht uh, in de tijd dat wij met uh, een zelfstandige VVV zijn begonnen. En uh, die, die bestaat al net zo lang als dat uh, de nieuwe VVV uh, bestaat. Ja. ja, Het is eigenlijk hetzelfde. Nou, wordt, wordt wel versterkt, zie ik. Ja, ja daar klopt. zitten wat, wat namen in, uh, zie ik. Uh, bijvoorbeeld uh, meester José Ja. Uh, vertel even wie dat is in het kort. Uh, José Koenraad uh, is voor mij ook uh, een vrij nieuw persoon. Niet mm -hmm. dat ze verzand wordt, dat is helemaal niet. Want nee. ze, ze is uh, al jaar en dag advocaat. Haar vader was, uh, geloof ik, uh, trouwambtenaar. Dus, ja, ja. Uh, en de zelfpolitieagent. Ja. Nou, en reservepolitieagent de, de, de begrijp ik hier. Uh, haar broer uh, is uh, mede-eigenaar van nautiek En ze is... Ja, absoluut. En ze heeft zelf een galerie. Dus ze is uh, absoluut niet een onbekende in Zandvoort. Uh, en zij heeft uh, ons bestuur versterkt. Ja, ja Yvonne Shi. Klopt, uh, vrouw van Hans Ernst. Ja. Ja, het is ook eigenlijk niet helemaal eerlijk om haar als eerste die titel te geven. Want ze is zelf meer dan alleen maar de vrouw van. Ja. Uh, ja. Ze is uh, actief ook op het circuit. Um, en heeft ons uh, versterkte. Ja, ook uh, ik zie, ik, ik zie, Ja, ik zie dat ze ook, uh, geloof ik, secretaris uh, van het bestuur van de internationale circuitfederatie uh, ja. is. klopt. Daar ja. uh, zit zij ook in. Ja, Hoe belangrijk is die, die link? Want we hebben natuurlijk hier een circuit in Zandvoort liggen. En, ja, natuurlijk. En, uh, dit, en dit natuurlijk is dat het ook wel, uh, wel prettig als ze uh, daarin zit in die Stichting Marketing Zandvoort, lijkt mij. Absoluut. Uh, wij hebben gelukkig hele nauwe contacten met het circuit. Uh, met haar, maar ook uh. bijvoorbeeld met, uh, met Erik Weijers, de ja. directeur. Dus ja, het circuit is voor ons gewoon hartstikke belangrijk. Dat is ook de reden waarom zij bij ons uh, is aangeschoven. Ze was al uh, vanuit. Uh, de stichtingsantwoordpromotie vervangend, plaatsvervangend voor Boudewijn Vervilsteren, die een aantal maanden weg is geweest. Ja, en we wilden gewoon heel graag van drie naar vijf personen. En zij was een aangewezen persoon om een eigen functie te vervullen, ja. ja kortom, een, een, een stevig bestuur. Ja. Gaat, gaat er ook nog iets mee gebeuren met dat uh, verhaal Het circuit ook verder weer uitvinden in, uh, in, in, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten? Ja, als, uh, ik denk dat wij uh, dat al doen. En dat ja. zullen we op alle gepaste momenten ook blijven doen. Het is natuurlijk niet zo dat we alleen maar als boodschap hebben overal uh, Zandvoort heeft een circuit. Maar dat, ja, dat, is uit, dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel van Zandvoort. En Wordt, dat zullen we ook waar. altijd uh, overal uh, <kwijnt> erbij vertellen. Nou, het hoort er zeker bij om, uh, en de wethouder had net over, het uitbreiden van geluidsdagen. Dus het wordt natuurlijk een nationaal en internationaal belangrijker om het circuit te promoten. Niet als boegbeeld van Zandvoort, want we hebben ook een mooi strand. Ja, en een prachtige de... natuur. En een prachtige natuur. Want er is ooit eens iemand geweest die zegt, iedereen kijkt naar Engeland toe. Hm. Maar kijk eens naar links en naar rechts. Ja. Ja. Want we hebben hele mooie stukken. Zijn er uh, nieuwe plannen, uh, acties, leuke dingen te verwachten in Zandvoort? Vanuit de VVV. Heb je het dan nu puur over circuit? Of gewoon, nee, nee, gewoon uh, nee? een okay, mee, nou ja, ja we, we zijn uiteraard, uh, staan we niet stil. Uh, de Amsterdam Beachbus is een belangrijk project geweest. Maar met, met dat project zijn er eigenlijk nog veel meer ja. dingen ontstaan. Uh, waar we nu heel erg druk mee bezig zijn. Het is nu zo dat iemand bij ons een kaartje kan kopen voor de Amsterdam Beachbus. Kan daar ook tevens wat extra's uh, bij kopen voor in Amsterdam te doen. Andersom is dat er eigenlijk nog niet. Het is nu zo, als je een week in Sunparks verblijft... Dan kan je naar het strand gaan, en je kan zelf naar de duinen gaan en je kan allerlei dingen zelf ondernemen. Maar er is niet een programma, zoals in heel veel ja, plaatsen, hè, waar je ook komt. En is er is wel een programma, op maandag kan je dit en op dinsdag kan je dat. Dat is er eigenlijk helemaal niet. Het is ook niet makkelijk om op te zetten. Ja, wij willen er naartoe. Ik noem nu even iets, uh, pin me er niet op vast, maar maandag kan je uh, een natuurwandeling maken met gids. Op dinsdag kan je een beach barbecue doen. Op woensdag kan je een bunkerwandeling doen met gids. Zo willen we een, een, een vol programma gaan maken, zodat je hier ook van alles geld op... kan uitgeven. Ja. tijdens dat je iets heel erg leuks aan het doen ja. bent. En daarom kunnen jullie, ondernemers van Zandvoort, binnenkort verwachten dat Verbrugge en Lemmers bij jullie binnenlopen. Ja, dat is inderdaad ik zeker het, het geval. Het <laughs> komt even bij u langs. Het nou ja, is zo'n collectebus. <laughs> ik zie het helemaal voor me. Ja. Nee, ik, ben zullen... het, ik ben het wel met je eens. Want je kan natuurlijk wel naar Zandvoort toe. En daar sta je dan. Ja, en als precies. ik een kaartje koop in Amsterdam. En ik ga op maandag. En ik kan met Gerard Scholten. Die nu achter een het aan het rennen is. <swek> ja, met, met die jachterweermis misschien. Ja. Die... Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Kluuk met het NOS journaal. Voor de kust van Puntland in Somalië is een gekaapt schip heroverd. De Somalische militairen bestormden het schip en arresteerden zeven piraten. Daar ging een kort gevecht aan vooraf waarbij de piraten de kapitein van het schip doodschoten. Het schip voer onder Panamese vlag en vervoerde suiker. Het werd gisteren voor de kust van Somalië door de piraten aangevallen. De moordpartij in Engeland, waarbij een taxichauffeur gisteren twaalf mensen doodschoot, heeft mogelijk te maken met een ruzie over een erfenis. Dat meldde Britse media. De dader schoot gistermorgen eerst een tweelingbroer en de advocaat van de familie dood. Daarna stapte hij in de auto en schoot hij lukraak voorbijgangers dood. in het graafschap Cumbria, in het noordoosten van Engeland. Onder de slachtoffers was ook een collega-taxichauffeur. Elf mensen raakten gewond. Drie van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de loop van de middag vond de politie het lichaam van de man... die vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd. De strippenkaart wordt in april volgend jaar in heel Nederland vervangen... door de OV-chipkaart. Dat is bekendgemaakt bij de afschaffing van de strippenkaart in Amsterdam. Daar kan vanaf vandaag in tram, bus en metro alleen nog worden gereisd met de OV-chipkaart. Over tien maanden is dat dus in heel Nederland zo. Over de landelijke invoering van de OV-chipkaart op het spoor is nog geen definitief besluit genomen. De middelbare school in Tilburg heeft de eindexamens aardrijkskunde ongeldig verklaard. Een tas met de HAVO-examens is dinsdag gestolen uit de personeelskamer. Volgens de directie van het sint Odolfus Lyceum is op bewakingsbeelden te zien... hoe twee mannen de tas meenemen. De school heeft aangifte gedaan en de camerabeelden aan de politie gegeven. De 36 HAVO-leerlingen in Tilburg moet het eindexamen waarschijnlijk eind deze maand overdoen. Het weer zonnig, het wordt 17 graden te wadden en 23 graden in Limburg. Langs de kust en rond het IJsselmeer vanmiddag veel wind.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar en jij en beleeft, beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. G -G met nu.